Daar zaten de zuigelmerker erop. Gebruikt ze daar ook wel eens iets anders voor? Het beste was een perlingvaal. Omdat dat soepeler is. Hm. Ik wou ook graag een foto van maken, kan dat? We kunnen wel even in de tuin gaan. Hè? Hebt u wel eens met zo'n vlegel gewerkt? Deze verlegel is van mij geweest. Bent u landarbeider geweest? Boerknacht en boerhaarbaaier. Zou u dan eens kunnen voordoen hoe je ermee sloeg? Ja. Zo te dat. Mag ik het eens proberen? Mm -mm. zo Die onderste rand wat lager. Mm -hmm. Nee, je doet dat niet goed. Het moet op en neer, maar tegelijk moet je wat zwaaien. Mm -hmm. Begrijp het nou wel, maar ik heb het nog niet in mijn handen. Dat gaat ook niet eens Is dit werk nu vermoeiend? Ik met, met z'n drieën in de schild. In uw eentje, dan is het heel vermoeiend. Dat heb ik ook wel eens gedaan. En hoe lang duurde dat? Van ochtends vieren tot middags vier of vieren of huven. En dan de hele winter zowat. Tot de machine kwam. Toen was het overlopen. Begrootte u dat? Och, ik had er geen ekel aan. Ja.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 Dat is niet meer. En nee, jouw het niet tegen. Nee, al zou je willen. En die zijster, die gebruikt u alleen voor het graf? Ja. En, en dit is een zekel. Hm. Daar sneeuwen we vroeger het koor mee. Hm. En wat is dat allemaal voor? Um, dat is voor een boekje over vroeger. Oh, op die manier. Nou, het beste dan maar. En als je nog eens wat van me weten wil, dan weet je me in ieder geval dat te vinden. Dan weet ik u te vinden. <truid>